De whispers met en de beatcoast aan voor Zandvoort en de regio. Het is even na twee uur. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. En we staan op locatie. Dat meen je niet? Ja echt. Wel, Dat meen ik wel. Het is wel te voelen ook, zeg. Zo lekker, hè? Zonnetje maar, erbij zometeen meteen hoor. Dus uh, zonnetje komt er dan. Ja, helemaal goed. In de midden van de autostraat uh, zijn wij vanmiddag te vinden. Dus als je autogeluiden geluiden hoort, uh, ligt niet aan uw radio. Nee, nee, nee. We staan gewoon op straat. We midden op straat. Midden op straat. Heerlijk.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 Om kwart voor vijf, als we tijd hebben, het gedicht van de week. We hebben echt één ingezonden gekregen. Mooi is dat, hè? Ja, ja. ja. Dus is het is standschrift te lezen, trouwens. Ja, het uh... is keurig te lezen. en okay. Het uh, is dus echt recht uit het hart geschreven, deze. Dus uh, luisteraars, kwart voor vijf, het gedicht van de week. Hou de radio daarvoor aan. We kijken even vooruit naar morgen. naar De classic concerts uh, zijn weer bezig. Uh, voor de rest hebben we natuurlijk voetbal. Hoe we dat gaan doen, weet ik eigenlijk nog niet. Weet jij dat? Gewoon Joop van Es. Die halen we live in de uitzending. Vanaf okay. uh, half drie is de wedstrijd van vanmiddag tegen Jong Hercules. Ze spelen uit om half drie tegen Jong Hercules. En Joop gaat daar verslag van doen.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 Zonnige muziek draaien vanmiddag bij Zandvoort op zaterdag. Live vanaf een terras in Zandvoort, wat heel erg nog weer. Door de zinste Jermay Stewart en You Don't Have To Take Close. door deze uit de jaren 80. Uiteraard Billy Joel en de Uptown Girl. Ja, museumliefhebbers, opgelet. Want op 2 en 3 april is het weer zover. Dan is het museumweekend weer aan de beurt. En tijdens het museumweekend op 2 en 3 april opent het Zandvoorts Museum natuurlijk ook haar deuren.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 everything it seems But for now I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 Zoveel op zaterdag, live op locatie vanuit de in Zandvoort. En hier is uh, Cindy Lauper, en girls just want to have fun.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 Alsof wij midden op straat staan gewoon, albert Jonas, De luisteraars, de auto's horen langskomen. Uh, luisteraars, dat was een vette Corvette die even voorbij kwam rijden. Zo, hoort dat waarschijnlijk ik... op de achtergrond. Maar nee, goed. Het is uh, tijd voor uh, voetbal. We gaan uh, naar Jaap Fres. die is vandaag in Beverwijk aanwezig. En we spelen vandaag tegen Jong Hercules. Goedemiddag, Goedemiddag. Jaap. Goedemiddag, heren. Inderdaad. Christelijke uh, voetbalvereniging Jong Hercules in Beverwijk. En het ligt naast het kamp waar uh, een van de grootste voetballers van Nederland de laatste tijd is opgegroeid. De Raad van, van de Vaart die is hier... Uh,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 En, maar uh, toch een uh, redelijk goede lijn vol te houden om hier deze wedstrijd tot een goed einde te brengen. En, uh, maar dat horen we in de komende anderhalf uur wel. Oké, okay, dankjewel Joop vanuit uh, Beverwijk. Uh, straks gaan we uiteraard weer terug naar Jop voor het vervolg van de wedstrijd. Het is tien over half drie, je luistert naar Solvik op zaterdag. Vanmiddag staan we op locatie aan de Haltestraat. Als je radio wilt komen kijken, je bent van harte welkom. Dat soort dingen, Albert Jan, dat maakt het nou zo spannend, hè? Live op locatie staan. Dus even kijken hoe lang we het volhouden. <laughs> ja, snoertjes het... die, lu die luisteraars die door deuropeningen of deurkieren heen lopen... Goh, en dan die, deur die deur dicht doen. Gooi die deur maar dicht. Ja, ja oké. Okay. Door de vraag je problemen. Earth with the fire en let us groove. Maar goed, wij zijn weer in de lucht. Nog steeds in de lucht. Nog steeds, lucht. gelukkig wel. En even, uh, niet afgelopen vrijdag, maar die vrijdag daarvoor... Uh, had uh, wethouder Gert Tonen voor de vierde keer de kinderkunstlijn geopend. Het project...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 En die is om twee uur begonnen. En dat is dus... Houdt u van Biljart? Dan gaan we even naar Café Oomstee. En dan kunt u live naar Biljart kijken. Helemaal goed. En we zijn natuurlijk benieuwd wat Louis ervan gaat bakken. Hè? Ja. Louisje, Louisje, zet <laughs> hem op. Dan geven wij jou wind en zeilen. Hier is Splitsing. Dag, uh, Albert Jan. Ja want ik kan niet uit mijn, uh, uit mijn harddisc... Uh, oh nee, kutten, oh nee, nee, nee, nee. Dus ja, ik moet ook het mee had wel gekund hoor, als je gewild had, dan had het best gekund. Nou, we kunnen er volgende week even over hebben. Zullen we het doen hoor, je dus juist uh, Billy Ocean en uh, Are You Ready To Go. Daarvoor speciaal voor mijn collega Albert Jan Vos. Die houdt wel van een beetje varen. Splitsing en geeft me wind en zeilen. Ja, dat had ik ook echt nodig Ja, die dagen. had jij nodig. Je stond niet helemaal stabiel meer geloof ik. Nee, maar het was, uh, het was heerlijk joh. Lekker gevaren over het IJsselmeer. Prachtig. Kijk, doe je helemaal goed. Strak blauw. <laughs> we gaan weer naar uh, Joffres. Joop. Ja, had hij ook een lekkere zon of had hij alleen maar eigen? Ik ben helemaal roze geworden Joop. Roze? <laughs> <laughs> en niet ingesmeerd hè? Ja, dat is logisch. Dat moet je ook niet doen je vaart. Goed jongens. Uh, ja, we zijn natuurlijk bij Jong Hercules tegen SV Zandvoort. De strijd in de tweede klasse uh, A van het, de stuk van de KVB. En uh, ja, het is een uh, gelijkopgaande wedstrijd in met die verstanden dat Somfort wat vaker op de helft van de Jong Herkeles te vinden is. Uh, maar nog uh, echt niet echt een uh, hele kans heeft kunnen creëren. En hetzelfde geldt dan ook voor Jong Herkeles. Dat uh, nog uh, geen vuist heeft kunnen maken richting Boy de Vet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 Ja, geen echt speelgeheel is. De verdediging is goed, maar dat zijn we de laatste week kunt gewint met een Jonkeur en een Bas Lemmels, die natuurlijk erg sterk zijn.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 ...op de achterlijn te gaan staan, tenminste om op een eigen helder te gaan staan... ...en Cole kan weer ingrijpen. Doet het een beetje om Die Bol gaat daar naar uh, de, de, tegen de laatste verdediger van uh, Jong Herkeles. En zo gaat het uh, nu al een paar minuten door. Uh, we hebben gespeeld op dit moment een minuutje of 12, 13. ...en de stand is nog steeds 0 0 bij Jong Hercules tegen SV Samvoort. Ja, dankjewel, Fres. En wij gaan op naar het nieuws en weer van uh, drie uur. En daarna zijn we er uiteraard nog twee uur lang met Zandvoort op zaterdag. Vandaag live op locatie. Tot zometeen.